12 uur. De Radio 1 Sportzomer. van Veenhoven en Felix Murders. Hoe is de stemming na de gouden dag gisteren in Groot-Brittannië? Verder nog baanwielrennen, paarden en een marathon bij de vrouwen. Na nou, het NMS Nieuws met Ewa Thiel.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 Lokal burgemeester Beerta van Nijmegen besloot daarop... om de oefenwedstrijd tegen NEC af te gelasten... om te voorkomen dat er weer ongeregeldheden ontstaan. De wedstrijd tegen Blackburn Rovers zou de afsluiting zijn... van de open dag van NEC die vandaag wordt gehouden.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 In Turkije slaagde er eerder dit jaar in verschillende Iraniërs vrij te krijgen die waren ontvoerd in Syrië. Iran steunt de Syrische president Assad in zijn strijd tegen de opstandelingen, terwijl Turkije juist de oppositie steunt. Het weer vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar ook kans op buien. Mogelijk met onweer en hagel. Het wordt 22 graden aan de kust, tot 25 land in maart. En er staat een zwakke zuidenwind. Morgen opnieuw wisselvallig en met 21 graden iets frisser. De dagen daarna wordt het wat droger en ook weer wat warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Weet jij wat ik met jou ga doen? Nou? Nee.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 Dit is de Radio 1 SportsZomer. De vrouwen zijn gestart voor een 42 kilometer en 195 meter. Een historische dag voor Groot-Brittannië gisteren. Ze noemen het Gouden Zaterdag. Hier zijn live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Murders. De marathon bij de vrouwen wordt gevolgd door Andy Houtkamp. En die zijn uh, daar uh, nou, 1,6 kilometer al uh, onderweg. De dames met twee Nederlandse Lorna Kiplagat en uh, Hilda Kibet We lopen nu bij Westminster. Het is een prachtige marathon om ook naar te kijken omdat hij door de binnenstad van Londen loopt. Kenia's natuurlijke uh, favoriet met name wereldkampioen Edna Kiplagat uh, maar ook een Ethiopische Tiki Gelena uh, kan uh, hoge ogen gooien. En ook Mergi uit Ethiopië uh, zou het heel goed kunnen doen. Het heeft geregend. Het is nu bijna droog. En als ik kijk, zie ik uh, Lorna Kiplagat uh, juist een beetje in het midden lopen. De hele groep al redelijk nog bij elkaar. De kopgroep van een, uh, een vrouw of, nou, laten we zeggen, 40, 50. En daarachter begint al uh, wat afscheiding te komen... Uh, dames die zich uh, niet bij dat tempo kunnen aanpassen. Prachtige plaatjes van Londen. De Marathon voor de Vrouwen is onderweg. Gisteren was een historische dag voor Groot-Brittannië. De Olympische ploeg behaalde de beste prestatie in meer dan 100 jaar met zes gouden medailles. Drie van die gouden plakken werden gewonnen op de atletiekbaan. Cosmonent Anne Sane, goedemorgen. Goedemorgen. En de Britse kranten gaan helemaal uit hun dakje. Ja, uit een dakje inderdaad. Uh, ja, alle zondagskranten openen natuurlijk... met uh, bijzondere prestatie van uh, de Britse atleten. In één uur tijd wonnen de Britten dus drie gouden medailles... de zevenkamp, de 10.000 meter en uh, verspringen. Nou, je kunt je de euforie dus wel voorstellen. Ons Olympisch uur heeft geslagen, schreven de Times vanmorgen. En de Sun schreef uh, Hep Hep Hooray, dat slaat op de heptathlon... oftewel de zevenkamp, die gisteren ook uh, door Groot-Brittannië werd uh, gewonnen. Was er nou eentje waarvan de kranten schrijven, dat was toch wel het belangrijkste? Ja, vooral Jessica Ennis, de atlete die de Zevenkamp won... wordt geprezen voor de prestatie. Uh, de Independent schrijft vanmorgen... ze wint tijdens, uh, tijdens de Spelen, maar ook een plekje in ons hart. En, uh, zei, je kunt haar wel echt de, de Olympic Golden Girl noemen. Uh, al voor de Spelen was ze al uh, um, heel populair... en, en de verwachtingen voor haar waren ook hoog. Ze ja. is ook de Britse recordhouder van de Zevenkamp. Dus uh, ze verscheen al veel girl, in de media. voor de Britten. Absoluut, ja, de girl, Ook op de modetijdschriften stond ze op de voorkant al inderdaad. Een nieuwe, er wordt ook gezegd dat zij een nieuwe generatie Britse atleten zal inspireren. Dus nou ja, dat, zou, dat lijkt er te gelukt in ieder geval. Nogal wat successen dus op die uh, eerste twee dagen op de atletiekbaan. Hoofdcoach van de Britten is de Nederlander Sjaal van Kormenay. Wordt hij nog genoemd in de kranten? Ja, en nou, hij wordt vandaag uh, niet zozeer genoemd. Uh, uh, het gaat nu vooral om de atleten. Maar afgelopen week verscheen hij wel in de kranten. Hij vertelde dat hij geloofde in het Britse atletiekteam... Uh, na hun dramatische prestaties uh, tijdens de spelen in Beijing. Um, dat wat, uh, wat hij zei, uh, nou, dat was eigenlijk nogal een, een opvallende stelling... omdat ze het dus zo slecht hadden gedaan. En, uh, um, atletiek won in, uh, tijdens uh, Beijing uh, maar één gouden medaille in de atletiek. En... Uh, Daarop werd Charles van Commeneer aangetrokken voor Groot-Brittannië. Hij zei dat hij geloofde afgelopen week uh, dat de Britten maar liefst drie uh, medaille, of acht medailles, sorry, acht medailles zouden winnen in de atletiek. Uh, waarvan één gouden. Ja. Nou hij heeft hij zich uh, nu meer aan de belofte en zijn belofte gehouden. Hij uh, heeft, heeft zich goed ingedekt waarschijnlijk. Um, ja, ja, ja <laughs> de, de, de, de is hier mooi overheen gekomen. Het begon een beetje aarzelend hè, voor de Britten. Um, is het, nu, dit, het is losgebarsten? Kan het nog hoger de koorts? Nou, het lijkt het, de koers lijkt wel zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Ik bedoel, de Britten staan nu derde na de grootmachten Amerika en, en China. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En uh, gisteren op het grote scherm midden in het Olympisch Park... maar ook bij de schermen in uh, de populaire Londense parken... zoals Hyde Park gingen de Britten helemaal los. Uh, het hoofd van het Britse Olympisch Comité... zei dat het een sensationele eerste week was voor de Britten. En ook de burgemeester van Londen, Boris Johnson, reageerde. En hij noemde de prestaties van de Britse atleten fenomenaal. En ja, dat is het ook. Alles aan over de Gouden Dag van de Britten, dankjewel. Sebastian Timmerman volgt Willy Kanis. Kijk ze zie, uh, Nee, nog niet. Ze staat uh, nu nog klaar. Ze zit uh, op de fiets, hoofd naar uh, de grond toegericht. En ze zal op die manier de concentratie opbouwen. Haar coach uh, staat ernaast, René Wolf, die houdt haar beet. En die zal er misschien nog wel wat in fluisteren dadelijk. En ze kijken ook naar de baan. Daar klinkt op dit moment uh, de bel voor een laatste ronde. En dat is de laatste ronde van Natasha Hansen... Je mag twee rondjes zeg maar inrijden als het ware. laatste ronde is het natuurlijk de bedoeling dat je versneld want Waar Hensen nu rijdt, dat is de 200 meter streep. Daar gaat de uh, klok lopen en dan uh, naar het einde toe vol doorrijden. En dan komt ze uit in de snelste tijd tot nu toe van 11 seconden en 241 duizendste. En dat is een tijd die uh, Willy Kanes toch ook wel uh, moet kunnen rijden. Zeker in de goede omstandigheden zoals die hier zijn in uh, deze prachtige velodroom. De Olympische baan dus in Londen. Nu is Willikanus inmiddels dan in de baan gekomen. Ik zei het al eerder. Wel aardig goed begonnen aan het toernooi. Met de vijfde plaats in het teamsprinttoernooi Samen met Yvonne Eigenaar. Maar twaalfde in de Keirin. Dat viel me toch weer tegen ooit. Twee, drie jaar geleden in Broeskoff in Polen. Werd Willikanus tweede op het sprinttoernooi. Dat was haar topjaar. Dat was het beste jaar voor de 28-jarige sprinter uit Kampen. Toen werd ze in de finale van het WK verslagen. Door niemand minder dan Victoria Pendleton. En Victoria Pendleton. Zei toen achteraf zelfs, I was afraid of Willy Canis. Ik was bang voor Willy Canis. Maar die Willy Canis van toen is toch is, is eigenlijk niet meer Willy Canis. Heeft veel last gehad van blessures. Het ging ook niet altijd even goed met haar zelfvertrouwen. Ik ben benieuwd, ik hoop eigenlijk voor haar... dat ze nu in ieder geval dit Olympisch toernooi kan afsluiten... met een mooi sprinttoernooi. Als het ja, allemaal mee zit, moet ze toch zo rond de 11 seconden rond kunnen rijden... in die goede omstandigheden die we hier hebben... en een persoonlijk record kunnen neerzetten. Ze komt uit het zadel. Zij gaat aanzetten. De bel klinkt voor haar ook voor die laatste ronde. Van boven in de baan naar beneden toe. Na dat sprintersvak met die zwarte lijn en die rode lijn. De tijd is gaan lopen. Dicht tegen de uur aan. Je, mag, je moet in dat sprintersvak blijven. Daar komt Willy Ze Moet toch binnen die 11.241 kunnen rijden? Of misschien nog wel lager? Nee, ja, dat doet ze niet. Dat valt me dan tegen. Ik had het sneller verwacht. Ze is zelfs 800ste langzamer dan Natasha Hensen. De Nieuw-Zeelandse 11 seconden. En 322 duizendste is de tijd van... Willicanus valt me dus een beetje tegen. Aan de hand van de kwalificatie, de, van de eh, klasseringen trouwens in deze kwalificatie wordt dus het schema opgemaakt waarmee we vanavond verder gaan in de 16e finales. Dus nog geen man overboord, maar het begin van het sprinttoernooi vind ik niet goed voor Willicanus. Yo, Masickila, dat is natuurlijk een begrip in Zuid-Afrika. Hij is een bugelspeler, een trompetspeler, hij is ook componist en uh, dit nummer. Dat stamt uit de jaren 80, maar werd in 2010 weer actueel doordat het werd gebruikt in een vaker uitgezonden reclamespot rondom het WK in Zuid-Afrika. Don't you We beelden namelijk van het parcours van de marathon voor ons. En uh, ondertussen zien we ook dat het daar regent. Hier is het nagenoeg droog. Dus valt wel mee. Dit was het nummer van Juma Sekila. Don't go lose it, baby. En die houtkamp. dieren, dames redden daar in de regen met een petje op. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Uh, sommigen vinden een pet gewoon lastig hardlopen. Zeker als je 42 kilometer en 195 meter moet lopen. Uh, we zijn de mol gepasseerd, waar uh, ook gefinished uh, zal worden. En in die regen uh, zie ik onder andere de Amerikaanse op kop lopen. Goucher en Flanagan. Maar dat zijn allemaal beschietingen vooraf. Ik uh, probeer te ontwaren of ik... Uh, uh, twee oranje loopsters zie si, uh, en ik zie inderdaad heel de Kibet uh, uh, lopen en ook Lorna Kiplagat. Uh, Kiplagat uh, zit er goed bij en uh, Kibet loopt ietsje verder achter nu een kleine versnelling van een paar dames. Het is uh, mooi om te zien al die uh, ranke lichamen die uh, lopen over de natte wegen van Londen, uh, toeristische plaatjes uiteraard, vele honderdduizenden langs het parcours en uh, ja het, uh, Constantina, Dita, een uh, wat oudere atlete. Die uh, loopt wat uh, moeizamer. Die heeft het uh, lastig. Zou uh, verrassend zijn als die al meteen moet uh, afhaken. De zeg maar oude Dita, Maar uh, Diki... Uh... Dat is een doorbijtertje, die komt er wel. Als ik het goed zie, lopen we nu langs de Theems. Tenminste, we zei, ik zit hoog en droog uh, in, het, uh, in een uh, heerlijk... Ja, langs de Theems uh, zit ik uh, hoog en droog achter een kopje koffie... te kijken naar zwoegende, hardwerkende vrouwen... op weg naar de 42 kilometer en 195 meter. En nu beginnen de eerste uh, Keniaanse zich ook uh, van voren... Begeven. Het is leuk om te zien dat ze met elkaar gewoon staan te praten. Terwijl het toch aardig hard wordt gelopen. Vijf kilometer is er gelopen in 17 minuten en 20 seconden. Met op kop die twee Amerikaanse Flanagan en Goucher. Het Olympisch roeitoornooi zit er natuurlijk op. Alleen de Nederlandse vrouwen, acht, die slaagden erin een bronzen medaille te veroveren. En aan de verwachtingen te voldoen. En verder waren er nauwelijks uitschieters. En dat terwijl er werd gehoopt op drie plakken, waarvan misschien wel eentje.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 Van die Niemeijer. En Willemijn, die blijft maar vragen... Felix, zullen we de kick nog een keer draaien? Zullen we de kick? Ik ben zo'n fan van de kick. En jij vindt ze niet te leuk, hè? Of wel? Nou, ah, Het zijn zulke leuke jongens en je wordt er zo vrolijk van. Oké. En verdienen het. Je hebt hem hier... Hipsen op onze stoel bij Cleopatra van de Kik. Kick. Radio 1. Sportzomer Tweet. Vandaag met Anne de Jong. Ja, Willemijn en Felix. Ik weet niet of jullie daar in Londen al iets van gehoord hebben. Maar we hebben gisteren weer goud gewonnen. Het gaat weer gebeuren. Ranomi, en Jojo. Weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Ja, en bij zo'n prestatie hoort natuurlijk een feestje. En dus gingen alle zwemmers hup de metro in... voor een huldiging bij jullie in het Holland Heinekenhuis. Jullie konden erbij zijn en ik uh, ja helaas niet. Ik zat alleen thuis uh, voor mijn schermpje en ik moest het daar hebben van uh, alle binnenkomende tweets. Dat is natuurlijk ook leuk. Uh, maar uh, eerst was daar uh, zwemmer Nick Driebergen... met alle zwemmers onderweg naar het Holland Heinekenhuis. Zouden ze ons daar aan kunnen met gas op die lolly? Ja, dat op is de dus lolly, deze hit uh, van Face DJ Ruud. Nou, die gaskraan is blijkbaar flink opengegaan. want vanmorgen om half acht. Toen ik mijn kopje thee aan het drinken was, kwam daar opeens een tweet van Ed Inge Dekker. Die zegt: Net terug van een huldiging in het Holland Heinekenhuis en de afterparty. Het was helemaal geweldig, wel een beetje moe nu. En eh, zwemmer Ed Dion die maakt het nog gekker. Want om half negen vanmorgen was hij pas thuis en hij twitterde: Dit was toch echt de beste avond van mijn leven. Nogmaals, willen mijn en Felix jullie zitten in Londen? En nou, ja, ik dus niet. En eh, daarom denk ik dat ik ook namens Ron Vergouwen en Luc Ikings spreek als ik zeg dat het pure noodzaak is dat de Twitter-redactie per direct naar Londen wordt. <lacht> we drinken we een eindje op. We winnen goud en we winnen brons. Ja, goud en brons dus voor Ranomi, Kroonwi Joyo en Marleen Veldhuis. En dat levert op Twitter natuurlijk de nodige felicitaties op. Zo van onze uh, voetbalheld Wesley Snijder. Hij zegt: We hebben weer goud. Gefeliciteerd, Kroonwi Joyo. En natuurlijk ook complimenten voor Veldhuis voor de bronzen medaille. En schaatser Sven Kramer zegt op Sven Kramer: nee, uh, 86. Ranomi, Kroonwi Joyo doet het gewoon weer. Goud. Superknap. Maar mijn favoriet. Die kwam uit het Hoge Noorden van Leni het Hart. Ze zegt gelukwensen van alle zeehonden in Pieterburen... en natuurlijk van de verzorgers. En daarbij een schattige foto van adoptiezeehond Ranomi. Want ja, die bestaat. En uh, ze hebben er een foto van gemaakt uh, op ad Leni het Hart. En als het goed is op de webcam nu op radio1.nl is die te zien. Nou ja, ook in het buitenland natuurlijk veel aandacht voor onze renomie, want... We winnen goud en we winnen brons. Ja, heerlijk hè, Mart, zeg het gewoon nog maar een keertje. We winnen goud en we winnen brons. Ja, dus uh, in het buitenland veel aandacht, voor natuurlijk Kromi Jojo... Ed Swimmers Calmie zegt... Michael Phelps heeft meer Olympische medailles gewonnen... dan Ranomi Kromwijojo letters in haar naam heeft. En dat is toch wel heel erg veel. En Ed Joshua Gates vraagt zich af wat indrukwekkender is. Het goud van Kromwijojo of het feit dat de commentatoren haar naam telkens goed uitspreken. Goed, genoeg chromo-tweets voor nu. We moeten door de Tour Wacht op Niemand. Uh, uh, wacht, dat was twee weken geleden. Maar goed, we moeten dus door naar het volgende goud... Dorian van Rijsselbergen, onze server. Hij gaat ongelooflijk goed en hij kan vandaag wel eens uh, zijn titel pakken. En dat is niet onopgemerkt gebleven op zijn geboorteplaats Tessel. Want op zijn Twitter-account staat een, uh, een foto, een hele gave foto. En die staat nu ook op radio 1.nl. Uh, dat is een bovenaanzicht van het strand van Tessel En uh, met allemaal mensen en die vormen samen de woorden hartje, of uh, Tessel, Hartje Dorian. Ze zijn dus heel erg goed met hem bezig daar om hem te steunen. En voor de mensen die het nog niet door hadden... We winnen goud en we winnen brons. Is de zin die weg kan worden gestreept op de Mart bingo. Genoeg Mart voor mij en ook genoeg tweets voor dit moment. De bingo mogen jullie zelf bijhouden en om half vijf ben ik er weer. Hallo, Jong. Tot dan. Dag. Het is uh, bijna half één. Hier is het nieuws door Ewa De Jong. De oefenwedstrijd van de Nijmeegse voetbalclub NEC tegen Blackburn Rovers is verboden. De loco-burgemeester besloot tot een verbod nadat supporters van de Engelse club zowel in Deventer als in Nijmegen rellen hadden geschopt. De wedstrijd tegen Blackburn Rovers zou vandaag de afsluiting zijn van de open dag van NEC. Bij gevechten tussen het Turkse leger en Koerdische strijders in het zuidoosten van Turkije zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Zes militairen, twee burgerwachten en elf Koerden, meldt persbureau Reuters. Volgens de Turkse autoriteiten vielen de Koerdische strijders een legerpost aan. En in Amsterdam zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt nadat iemand een politiepaard een klap had gegeven. Dat gebeurde in een nauwe straat in de omgeving van het Rembrandtplein. Het paard schrok zo van de klap dat het dier begon te stijgeren. Zeven mensen raakten licht gewond. Twee van hen konden ter plaatse worden behandeld en vijf gewonden moesten naar het ziekenhuis. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Letterlijk en figuurlijk en het baan wil rennen. Wat gebeurt er op de sprint? Sebastian Timmerman. Nee, we gaan volgens mij eerst naar Endia Houtkamp. Ja, want uh, de marathon is uh, flink onderweg. 8,6 kilometer is er gelopen door de dames en er wordt hard gelopen. Uh, je ziet een uh, kopgroep met ongeveer 25, 30 uh, vrouwen. En achterin die kopgroep nog steeds de twee Nederlandse dames. Hilda Kibbet en Lorna Kiplagat. Er wordt dus uh, flink aangetrokken vooraan. Ik zie een Chinese nu uh, vooraan lopen en uh, dan moet je altijd uitkijken. De... Opvallend, de Keniaanse en de Ethiopische rustig in het tweede gelid eigenlijk lopend. En de koers, de wedstrijd, uh, redelijk beheersend. Uh, de twee Amerikaanse, die ik al eerder noemde, die zo hard van start gingen, lopen nog steeds uh, flink uh, vooraan te sleuren. En dus de twee Nederlandse deelnemers lopen iets achteraan in die uh, kopgroep. Milikanus heeft gesprint op die warme baan en Sebastian heeft uitslag. De Willekanis is als elfde geëindigd in het kwalificatietoernooi van de sprint. Ik vond dat tijd al niet zo goed. En blijkt ook wel toen de grootste klasbakken van het sprinttoernooi in actie kwamen. Zoals Victoria Pendleton, de Britse, 31 jaar, bezig aan haar laatste toernooi. Want ze stopte mee na de Olympische Spelen. En ze wil afsluiten met uh, in ieder geval nog een gouden medaille op het sprinttoernooi. Onderdeel waarop ze goud won in Peking vier jaar geleden. Ze reed hier een kwalificatietijd van 10 seconden en 724000 ste Een olympisch record over die 200 meter. Uh, en Nemeers wordt tweede in de kwalificatie. En de Chinese Xu Guo eindigt op de derde plaats. Willy Kanes wordt dus elfde. Dat betekent dat ze tegen de nummer acht moet gaan rijden. Strakjes vanavond in de zestiende finales. En die nummer acht is Simona Krupec-Kaite. En laat dat nou net degene zijn die uh, vorig seizoen en het seizoen daarvoor... Uh, uh, zilver pakte op het WK. Dus kortom, dat is een dame die goed kan sprinten. Zeker wanneer het ook aankomt op tactiek. Want dat is natuurlijk strakjes in de rest van het toernooi zo. Dan gaat het niet meer om tijd, dan gaat het om tactiek... Je rijdt tegen je tegenstandster. Dus dat is een behoorlijke pittige tegenstandster voor Willy Kaners vanavond in de zestiende finales van het sprinttoernooi. Nijmegen heeft besloten de oefenwedstrijd NEC Blackburn Rovers af te gelasten. Die uh, wedstrijd zou vandaag om half drie worden gespeeld... tijdens de jaarlijkse open dag van NEC. Lokal burgemeester van Nijmegen, Henk Beerten, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom, uh, ja, we hebben het al even gehoord, dit nieuwe ja. zon... toch nog even, waarom mag hij niet doorgaan? Nou, we wachten het risico op, uh, op uh, ongeregeldheden te groot. Uh, we hadden uh, vrijdagavond, heeft Blackburn Rovers tegen de Eagles gespeeld in Enschede, of in Deventer. Dat heeft uh, tot een confrontatie geleid. Dat heeft voor ons uh, de aanleiding geweest om gisteren extra alert te zijn op wat er in de stad zou gebeuren. Of die Engelse supporters in Nijmegen zouden komen. Nou, daar heeft zich ook een incident voorgedaan gedaan met een aanhouding. En een, uh, een licht gewonde. Nou, toen hebben we vanochtend uh, bij elkaar gezeten, het ministerie, de politie en ik, om te kijken of het verantwoord was om die wedstrijd door te laten gaan. Ja, want ze zijn er inderdaad in Nijmegen, die, die supporters, of supporters, het is mooi het noemen. Ja, ja, nou ja, het zijn in ieder geval mensen die de, die de club volgen. Uh, maar uh, omdat het een, geen georganiseerde, geen, uh, ja, hoe het, competitieachtige wedstrijd is, is het heel moeilijk om te weten waar ze zijn. Weet dat er een aantal in Nijmegen is, maar ze kunnen ook in Arnhem zijn. Ze kunnen ook in Amsterdam zijn en later van plan zijn om naar Nijmegen te komen. En over hoeveel mensen hebben we het dan? Een stuk of 80. 80. tachtig. Ja. Dat klinkt toch niet als iets, een aantal dat onbeheersbaar is? Nee, maar we hebben hier te maken met een open dag... Uh, waar we zo'n 8.000 uh, mensen uh, uh, verwachten. Het is, uh, voor de wedstrijd is het een vrije verkoop van kaartjes... dus je kunt het niet controleren. Bovendien wordt hier vandaag ook nog kaartjes uitgegeven... voor een uh, bouwdorp voor kinderen in de schoolvakantie. Dan verwachten we ook zo'n 700 kinderen met ouders. Ja, dat is toch een bijzondere situatie. Als het alleen de wedstrijd zou zijn geweest, was het een andere situatie. Maar we hebben hier nu ja, zo straks zo'n zo 10.000 mensen rondlopen... en dan willen we dat risico absoluut niet lopen. We hadden ook aanwijzingen dat ook Nijm... Missen supporters op scherp staan. Ja, ja, Want u zegt net, ze zijn niet georganiseerd, dus het is het moeilijk te tellen. Hoe weet u dan dat er een confrontatie zou gaan plaatsvinden? Of u ja, dat, dat is informatie die de politie heeft en die ook via de clubs uh, wel beschikbaar komt. Dat, uh, ik ken dat weet niet precies, maar uh, daar hebben we vanochtend uitgebreid over van gedachten gewisseld. En die informatie is gewoon beschikbaar omdat de politie en ook NEC contacten heeft binnen supportersgroepen. Ja, en dan moeten we dan denken aan allemaal van die ondergetatoeëerde... Nou, ik heb ze nog niet gezien, maar um, kijk de, de supporters die gisteravond in Nijmegen waren, dat waren er uh, in ieder geval zes die op een terras zijn aangevallen. En dat waren veertigers. Dus um, je, het is ook moeilijk te zeggen wat zich precies zou kunnen voordoen, maar we vinden het risico gewoon te groot. Ja. En het afgelassen van de wedstrijd levert in ieder geval op dat er geen aanleiding is voor de Engelse supporters om naar Nijmegen te komen. En dat betekent ook dat de politie ze dan uit de stad uh, kan weren. Ja, het is wel sneu hè, voor uh, ja. alle NEC-fans ook. Nou, het is buitengewoon uh, vervelend, want het uh, ja, boetefeest is een prachtige dag. Uh, we verwachten heel veel mensen. En uh, dan is zo'n wedstrijd natuurlijk uh, een, uh, een mooi onderdeel van zo'n open dag. Maar we willen ook dat het een mooie dag blijft. En als het een wedstrijd wordt waar ook geklokt wordt... dan is het voor niemand een mooie dag. En dat, dat we in ieder geval niet. Goed, ik wens u een, een mooie dag uh, vrij van Britse hooligans. Logo burgemeester Beerten, dank u wel. Graag Niel Duimend. Goedemiddag. tot ziens. Uh, Niel Duimend, die, uh, die was ik een tijdje uit het oog verloren. Tot hij in 2005 in één keer met een nieuwe situatie... Het kwam pij 12 songs en daarvan het nummer delirious love we will take in it serious Me and you underneath mysterious spell Nothing I could do. And it suddenly felt like a pole that I had.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 John Delirious Love. Delirious Love van Neil Diamond. En die houtkamp kijkt naar de marathon. Ik vroeg me even af hoe dat met het relatieve oudje die die is gesteld. Ja, nou, de, de, we praten wel over de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Zo noemde jij er een. Oudje, <laughs> ja, t, nou, 42 jaar. Nou, dan uh, ben je voor een atleet uh, redelijk aan de leeftijd. Maar je bent natuurlijk super jong met 42. Maar in de marathon heeft ze het toch erg moeilijk. Ze loopt achter de kopgroep. En uh, zelfs een andere belangrijke deelneemster. Namelijk Mara Jamaichi. Een uh, Japanse naam omdat ze met een Japanner getrouwd is. Uh, maar een echte Britse. Die is eruit, die raakte geblesseerd. Was zesde in Beijing op de Olympische Spelen. En ging huilend van het parcours af. We hebben zeven mijlen gelopen. But en uh, niet eens met laarzen aan. 11,1 kilometer uh, is dat en uh, het ziet er allemaal prachtig uit. Er wordt uh, redelijk hard gelopen en let op de Chinezen. Dat zijn altijd uh, gevaarlijke outsiders in dit soort uh, uh, wedstrijden. Derde en vierde werden ze in uh, Beijing, in eigen land. Maar ook nu lopen ze goed in de kopgroep mee. En dat doen ook de twee Nederlandse dames. Lorna Kiplagat en Hilda Kibet. In de buik van een uh, peloton zeg maar, van uh, nou, ik schat toch zo 25, 30 dames, lopen ze rustig uh, in die mooie oranje shirts uh, mee te hobbelen. Ga, doen ze het, uh, nou ja, hobbelen. Doen ze het uh, erg goed. Er wordt toch een kilometertje of twintig uh, per uur hard gelopen. Dus hobbelen, daar is eigenlijk geen sprake van. Het uh, ziet er mooi uit. We hebben alle toeristische plaatjes alweer uh, gezien op televisie. En we zien nu de hardlopende dames. Met uh, op koppen Italiaanse. Straneo met erachter Zoe. En Zoe was bronzen medaillewinnares in Beijing. Dus let op die dame. Maar ook op onze twee Nederlandse. Lorna Kiplagat en Hilde Kibit. Het is Nederlands weer ten slotte. Ook vandaag weer Pardensporten. Ed van de Bent is er uiteraard bij. Er is al begonnen, maar het Nederlands team moet nog. Ja, dat zal Felix eh, Eerste van het Nederlands Team zo, ik denk, tegen de klok van eh, 1 uur Engelse tijd zijn. En dat heeft te maken met het feit dat eh, Nederlanders het gisteren in de kwalificatiewedstrijd alle vier heel goed hebben gedaan. Als enige land kwamen we met alle vier de ruiters eh, foutloos rond. En dat geeft je dan een latere startpositie. En dat kan gunstig zijn, want sinds dat we begonnen zijn hier eh, 11 uur Engelse tijd. Eh, komt het met bak uit de hemel en af en toe zelfs onweer. De bodem kan daar goed tegen, want dat is een speciale bodem met, met, met zand en wat andere componenten. Dus de regen heeft geen invloed op de springprestaties. Maar, en, maar Bob Ellis de Pacooba heeft toch duidelijk voor heel wat anders gekozen dan gisteren. Gisteren waren er lange lijnen met, met ruime bochten, als ik het zo mag uitdrukken. Maar nu is het uh, korte wendingen en geknikte lijnen. En je moet na bepaalde hindernissen het paard ook weer terugnemen. Dus het vraagt echt veel techniek van ruiter en paard. En we hebben gezien, terwijl we nu starten met de individuele ruiters. Die komen eerst en dan komen we aan de teams toe. Want er wordt vandaag en morgen worden de teammedailles uh, daarvoor... Gereden. De teller gaat daarvoor op nul. Maar daaronder loopt dan nog een klassement voor de individuele ruiters. Maar daarover misschien op een later moment nog eens wat. Maar dat het toch te doen is, dat bewees zojuist Nick Kelten... lid van het Britse team, met zijn paard Nick Star, deze veteraan... en uh, het heet een foutloos parcours... Binnen de tijd. De tijd staat krap. En uh, af en toe zag je dat hij duidelijk het paard moest, uh, moest corrigeren. Want er zijn hindernissen waar het paard echt geholpen moet worden... vanwege het feit dat er geen grondlijn is. Dat is dus geen balk of een boom uh, vlak boven de grond. Maar dan is dat een open ruimte. En dan moet de, uh, de ruiter als het ware het paard helpen bij dat afzetmoment. Nou, dat deed hij voortreffelijk. En laten we hopen dat Jur Vrieling, die zo, ik denk rond de 1 uur... want er is ook nog een, ik noem het maar even, een harkpauze tussendoor... dat uh, onze Nederlanders dat op diezelfde goede wijze gaan doen gaan we even naar de Zuiderburen. Onze Zuiderburen, tenminste in Nederland dan. De Belgen die wachten na een dikke week... sporten nog steeds op hun eerste gouden medaille. Judoka Charlène van Snik pakte brons. En de zilveren medaille kwam uit onverwachte hoek Lionel Cox. Die veroverde die medaille in de sport schieten. En uh, dat werd gisteren goed gevierd in het Belgian House. Lionel Cox! Een groot applaus natuurlijk. Daar komt hij nu op het podium. Lionel Cox in dat schitterende pak... Van helzen. brede glimlach, een luid applaus natuurlijk. Zilvermedaille-winnaar, hij krijgt nog een trapje om op te staan. Zwaait nu naar de verzamelde Belgische fans, die, ik durf ik te vermoeden, een week geleden nog nooit van deze man hadden gehoord. Het niet zo eenvoudig om erbij te geraken. Hij moet nu het ene meisje naar het andere omhelzen. En samen mee op de foto. U staat op de foto met, uh, met Lionel Cox. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Tonnes even, even. We komen uit uh, Luik. Ja. Dus uh, we zijn heel, heel, heel blij. En, uh, ja, ja yes. dus vier van hem. Ja, ja, ja. ja Eerlijk, hè? hadden jullie vorige week al van hem gehoord, Lionel Cox? Uh, nee. Nee, het is <laughs> waar, nee. Maar ja. Hij heeft het heel druk met foto's nemen, maar ik heb een Olympische medaille aangeraakt. Een zilveren. Ik hoop later tijdens deze spelen ooit nog eens een gouden aan te raken. Dat als dat ergens zal gebeuren, zal dat hier zijn, denk ik. Nogal onverwacht, of niet? Sportsverslaggever Wart Balgaard, die maakte dit ook. Zeer onverwacht. Um, ik denk als je drie of vier dagen geleden... aan de meeste van mijn collega's zelfs had gevraagd... wie is Lionel Cox, dat ze dan niet zouden hebben geweten. Wie jij dat wist het was. natuurlijk wel. Nee, ik wist het, oh, ook, wist niet. het ook niet. Ik wist het ook niet. <laughs> nee. Meer nog, er was niemand van Sportsa aanwezig... toen de man zijn zilveren medaille behaalde. Het is, het is een volslagen verrassing. Niemand kende het. Hij hoort ik... wel in het team verder. Dus niet dat het niet... Ja, ja, ja maar, maar hij is, hij is bijvoorbeeld... Prof. Uh, hij is amateur, ah. hij, is, uh, hij heeft als beroep arbeidsinspecteur in het Brussels gewest. Um, dat doet hij elke dag van 9 tot 5 En hij traint alleen in het weekend. En dus hij stond daar als enige amateur... En als amateur dan een zilveren medaille behalen tussen al die profs. Dat is ja, dat natuurlijk schiette, een, een dat schitterend is. verhaal. Natuurlijk. En het werd goed gevierd in het Belgium House. Ja. En dat is iets anders dan het Holland House. Maar een uh, fantastische locatie, geloof ik. Ja, ja, het is een fantastische locatie. Er werd even verteld, enkele weken voor de Spelen... dat dat uh, de eetzaal uit de Harry Potter films was. Uh, maar dat komt er niet helemaal. Er is ooit een productiefeestje geweest van de, van de acteurs van de Harry Potter films. Ja. Um, maar het, het lijkt er wel op. Je kan je er wel iets bij voorstellen. En je ziet zo dat die lange tafels daar ooit zouden hebben kunnen gestaan. Uh, maar het is in elk geval veel en veel en veel kleiner... dan wat ik hier heb gezien. Ik ben net even rondgeleid in jullie evenementenhal hier. Want, want dat is het toch wel. 6.000 mensen passen erin. 6.000 mensen. Daar ja. laten ze er, in het Belgium House laten ze er maar 500 binnen. Maar we hebben dan wel weer een prachtige, prachtige binnentuin... waar dan Belgische frieten en bieren worden geserveerd. Oh, kom ja. Ja. En jij ja. mag erin altijd. Ik mag er altijd in. En wij ja. dus nu ook. Ja, ja kijk. Ik, ik kan wel even iets regelen voor jullie. Twee medailles tot nu toe voor België. Uh, uh, brons en zilver dus. Is dat teleurstellend? Oh, dat zijn er evenveel als in Peking. Dus we, we zouden kunnen zeggen... koers. We, we gaan er niet op achteruit. Er, er zijn, we hebben nog een aantal kanshebbers. De Borlees lopen vanavond een halve finale in de 400 meter. We hebben Evi van Akker, die... Uh, in strijd ligt in het zeilen met Marit Bouwmeesters. Ja, bijvoorbeeld. Eén punt achter, dus ze staat op één punt... van zowel het brons als het goud. Dus dat wordt nog spannend morgen. Dus we verwachten nog wel één en het ander. Nu, um, als Hollanders medailles halen... Dan, dan, dan blazen jullie gewoon jullie plastic hamer op... zetten jullie een klomp op jullie <laughs> hoofd... en beginnen jullie de polonaise Ik te dansen. Niet, <laughs> nu, dat is toch het deel dat wij nog zo ver dat hij dat doet. Nee, nu, wij, ja, wij, wij juichen even, zoals je daarnet hebt gehoord in dit ja. stukje. Wij juichen even, maar... Meteen daarna beginnen wij dat te analyseren. En dan komen er meteen stemmen op. Of ja, schieten, weet je, dat, is, dat is maar een C-sport of een D-sport. En uh, de, de, de medaille in het judo. Er waren maar 19 deelnemsters in die categorie. Er was dus één kans op vijf dat ze een medaille zou halen. De kans dat ze een medaille zou halen is bijna even groot als dat ze er geen zou halen. Dus meteen komen die stemmen dan meer op. Ik dacht dat, dat wij Nederlandse zeigers waren. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Dat heb ik, die indruk heb ik toch niet. Hmm. En Kim Kleisters, die heeft teleur. Gesteld, hè? Ja en nee. Uh, we weten dat ze op het einde van haar carrière is. Ze, haar lichaam is, wat, uh, is stuk, uh, zoals ze dat zeggen. En ze is natuurlijk gebotst op een fantastische Maria Sharapova. En, en daar, is, daar is weinig aan te doen. Dus uh, geen kwaad woord uh, binnen de Belgische ploeg over Kim Kleister. hadden oh, we we meer dat gehoopt dan, dat dan? Ja, we hoopten dat natuurlijk. Hè. Toen ze een jaar geleden aankondigde dat ze naar te spelen zou gaan, dachten wij dat is een zekere gouden medaille. Maar goed. En Dirk van dus. Tichelt? Ik, doe dat, ik heb geen idee. Maar dat is, dat is een judoka. judoka ook, een judoka ook, waar, waar traditioneel altijd zeer veel van verwacht wordt. In de min 73 uh, categorie zit die is, uh, ooit Europees kampioen geweest. En daar wordt heel veel van verwacht. Uh, maar die heeft teleurgesteld. die was er In de tweede ronde ging die er al uit. Dus uh, na die bronzen medaille op de eerste dag waren de verwachtingen zeer hoog gespannen. Onder andere in het judo-toernooi, waar we ook nog Ilse Heilen hadden. Maar ja, geleidelijk aan werd de sfeer toch wel ietsje soms bij de België. Je hoorde ook al stemmen opkomen van... Ja, het zou wel eens bij die ene schamele bronzen medaille kunnen blijven. Maar gelukkig heeft Lionel Cox uh, weer uh, hoop. Die naam gaan te, we nooit meer vergeten, de Lionel hoop Cox. in gang geschoten, om het maar zo te zeggen. En heb je nog het hockey? Dat wordt steeds populairder in België. Ja, ja bij jullie is dat bijna een nationale sport, geloof ik. Hè? Uh, ja. Zo goed als. ja, schaatsen. Bij ons is dat een, een, een nieuwe sport, uh, hockey. Dat komt inderdaad op. In Peking waren ze er voor het eerst bij. Nu voor de tweede keer. Ze hebben al uh, een wedstrijd gewonnen, ook vanochtend wel een beetje een beetje teleurstellend gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. En ook de dames zijn er nu bij, al twee gelijke spelen behaald. Dus dat is een opkomende sport. En ik denk tegen 2016, dat hoor ik toch hier en daar zeggen... dat wij misschien wel eens voor de medailles zouden kunnen meestrijden. Dus wij zijn optimistisch. Je, je zegt net van ja, we zitten, zitten we zo te klagen, die Belgen. Dan mm -hmm. gaan we het helemaal dood analyseren. Kijken jullie dan jullie Belgen dan naar ons met een beetje afgunst? Ja, toch wel hoor. Toch wel hoor. Als wij die beelden zien uit, uit, uit het zwemmen, als wij beelden hier zien uh, uh, van, van die fantastische sfeer hier in het Holland Heinekenhuis, daar zijn wij we wel een beetje jaloers op. Jullie hebben toch altijd zo rond, rond de tien medailles. Wij moeten het de laatste paar spelen stellen met twee à drie medailles. En dat is zo'n beetje zoals in het Eurovisie Songfestival. Hè? Als wij het dan weer slecht hebben gedaan, dan uh, hebben wij maar één troost meestal. Dat is als de Nederlanders het ook slecht hebben gedaan. En die troost hebben we nooit op de Olympische Spelen. Terwijl, ik bedoel, België is ook een klein landje. Wij zijn ook klein. We zijn nog iets kleiner. Maar, ja. Ja. maar wordt er over geschreven in de Belgische pers? Over het verschil tussen Nederland en België? Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk dat jullie wel een beetje een, een, een gidsland zijn op dat vlak. Een, ja. een voorbeeld voor ons zo, van hoe een klein land toch een, een groot sportland kan zijn. Maar en worden er dan, denk... dan ook redenen aangehaald? Waarom doen wij het beter dan jullie? Ja, dat zal met omkadering te maken hebben. Met opleiding, met training. België is ook een heel, heel ingewikkeld land als het op politiek aankomt, natuurlijk. Je je zit met het communautaire, waar altijd rekening mee moet gehouden worden. We hebben drie ministers van sport bijvoorbeeld. Een Vlaamse, een, een, een Waalse en een, een, ik geloof zelfs nog een van, het, van de Duitstalige gemeenschappen. Die mogen ook. alle drie binnen in het Belgium House. En, en die mogen alle drie binnen in het Belgium House. Die hebben alle drie iets te zeggen. Dus dat, dat maakt het allemaal niet zo eenvoudig. Dus, uh, en de Vlamingen zijn aan. kleiner dan de Hollanders. Wel, dat is ook weer een van die, van die opmerkingen die nu gemaakt worden. De twee medailles die wij nu hebben gehaald... dat zijn twee Franstalige medailles. En je ziet nu al hier en daar geschreven worden... ja, het zijn twee Franstalige medailles... maar de Vlamingen hebben meer bijgedragen... hebben meer geïnvesteerd in deze Olympische Spelen dan de Walen. En de Walen halen dan twee medailles. Dus het is een echt een ongelooflijk belachelijke discussie... maar ze wordt op dit moment hier en daar wel alweer gevoerd. En je hebt met de Hoogwaardigheidsbekekening... Ja, ja. Noem ik, er eens een paar. Uh, ik, ik, ik dacht dat ik ergens stond waar ik niet mocht staan. Maar goed, het is me gelukt. Ik stond te wachten op onze premier, Elio Di Rupo. Daar had ik een afspraak mee. Maar um, terwijl ik daar stond te wachten... kwam de ene na de andere voorbij. Mark Rutte bijvoorbeeld, jullie uh, aftredende minister-president. En David Cameron zelf ook. Mark Rutte is hier al. Mark Rutte komt hier net binnen. Even proberen... We hebben hem vragen of hij weet waar Elio Di Rupo uit hangt. Meneer Rutte, meneer Rutte, er ligt een Belg op kop. Hè? Er ligt een Belg op kop, meneer Rutte. Nou, dat is bijna een Nederlander. Dat is al zo dichtbij. Maar <laughs> ik wil er uiteindelijk een Nederlander op kop komt. Ah, daar is hij, Elio Di Rupo, met het bekende strikje altijd. Dag premier. Uw onderdanen hebben hun best al gedaan vandaag. Wie oui, is uh, in de uh, Phil Philip Silbert is even in de aanval geweest, maar ze hebben hem bijgehaald. Maar de Belgen doen goed werk. Ah, bah, ik hoop dat uh, een een zal uh, winnen. Oh, en David Cameron zelf? staat hier ook omringd door militairen. Zou ik proberen om daar bij te geraken? Mr. Prime Minister van Belgian Radio, I just talked with your colleague Elio Di Rupo. He's confident that Belgium will win the gold medal today. Well, look, uh, it's going to be up to them. I, I'm confident, I've got my fingers crossed, I've got everything crossed. It's an important event. But obviously, the Belgians and the Brits, we, we think we share Bradley Wiggins because of course he's got some some time in Ghent and quite a lot of time in Kilburn. We think he's British, but, but we're good friends of the Belgians, so we're prepared to share some of them. Wat, wat, wat bedoelde Kermen nou? Wel, hij is duidelijk zeer goed op de hoogte. Bradley Wiggins, de toerwinnaar, de Britse toerwinnaar, die is geboren in Gent. Hij heeft de eerste drie jaar van zijn leven in Gent doorgebracht. Uh, ja, West-Vlamingen noemen dat Gent. Ja, ik ben, ben er zelf een, dus ik moet heel hard moeite doen om het juist uit te spreken. Uh, Gent dus. Hij is daar geboren. En uh, ja, hij zei tegen mij, kijk, we kunnen het op een compromis gooien als Bradley Wiggins goud hout, eh, goud behaald, dan, um, dan mogen jullie hem een beetje als Belgisch beschouwen. Maar wij zullen hem natuurlijk als Brits als, als Brit beschouwen. Ik zal het maar doen. Of komen er nog veel meer medailles aan, verwacht je? Uh, medailles? Uh, ja, de Borlees en Evie van Akker, daar, daar hopen wij hard op. Ik hoop zelf nog om de paus en Barack Obama voor mijn microfoon te krijgen. <lacht> Liefst nog deze spelen. Liever nog deze speler. Uh, Het gaat je lukken. Uh, dan, dan zeg je ook, zeg maar, dag premier. Ja, ja. ja. Dag Obama. Uh, ja, ja, ja, ja. <lacht> Mark Rutte, een Nederlands, was trouwens beduidend beter dan dat van onze premier. Maar dat goed. dacht ik ook, ja, zo te horen. Maar ja, hij schrijft ook altijd zijn Nederlandse toespraken uit van tevoren. Hè? Om, Ach, zo. Ja. zou Omdat hij bang is om op zijn uh, mond te vallen. Wat ga je ja. doen, hoor? Nu. Ik, uh, ik heb besloten om hier te blijven. Ik, Bij ons, ik hier. ga hier een reportage maken... over hoe de Nederlanders Nederland-Duitsland beleven in het hockey. Kan je Dan, dit uh, meezingen trouwens? Ferry cross the mercy, Kater. Ferry cross the mercy. Very good. Voilà. Hola and day after day Hearts torn in every way So ferry across the Mersey Cause this land's the place I love and here I'll stay Peace. Everywhere, each with their own secret care. So, fairy, cross the Mersey and always take me there, the place I love. People are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 Ferry across the Mercy. En Mercy is een rivier in Liverpool. Ja. Er was vroeger zelfs Mercy Beat. we waren allemaal van die groepjes uit Liverpool. En die tokkelden dan wat en die speelden dan wat. Die hadden hit na hit. Jerry in the Basement is bijvoorbeeld deze. Die hadden heel veel hits. En, uh, en dan noemden ze dat de Mercy Beat. Het allemaal hele korte plaatjes. En als je die draaide moest je je echt... Ik wil geen woord gebruiken wat niet past op Radio Maar je moest, moest je heel hard werken. <laughs> oh ja. En die houdt kamp? Ja, ik moet denken aan You Never Walk Alone. Ja, het, een brug, wat een brug. You ja, ja, ja. never oh, Ze lopen met de 140, tenminste zoveel zijn er gestart op de marathon. En nu uh, kan de koningin even zwaaien, want ze zijn net weer Buckingham Palace gepasseerd. En lopen op de Mol, uh, de dames. Waarbij de Nederlanders het goed doen. Uh, Kiplagat en uh, haar nichtje Hilda Kibet. Geboren uiteraard in Kenia, maar al een hele lange tijd in Nederland. En uh, ook echt uh, Nederlandse geworden en uh, voelen zich ook zo. Uh, opvallend, achterin die kopgroep... ...de Keniaanse. Een kopgroep die geleid wordt door Straneo. En de mensen die de marathon volgen... Uh, ...kunnen deze Italiaanse kennen... ...omdat ze dit jaar tweede werd... ...van de mooiste marathon van de wereld... ...de Rotterdam Marathon. Daar werd ze tweede bij de vrouwen. En ze loopt nu aan de kop te sleuren en te zorren. Opvallend overigens... ...bij de Olympische Spelen... ...dat de kampioen zelden uit Ethiopië of Kenia komt... De laatste nou zeg maar 30 jaar geen Keniaanse en één keer een Ethiopische, Fatuma Roba in 1996. Maar daarna twee keer een Japanse en dus vier jaar geleden die Dita, Tomescu Dita uit uh, Roemenië. Ketani, een beetje afwachtend, een uh, andere Keniaanse. En zij loopt in uh, de kopgroep waar ook nog altijd die twee Nederlanden, Hilda Kibet en Lorna Kippen, heel goed meedoen. Welcome to London. 50 meter vrije slag. Ranomi kromu in baan 4. Veldhuis in baan 3. kromu ligt ernaast. kromu gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi kromu weg naar nog een Olympische titel. Ja... Ze doet het weer. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Rano met Kromo Jojo. Wat een kanjer. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. Kromo is een kanjer. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Vanavond is mijn zomergast sociologe Jolande Withuis. Haar keuzefragmenten worden bevolkt door koninginnen en prinsessen, communisten, spionnen en verzetshelden. Vanavond in VPRO's Zomergasten, Jolande Withuis. Op Nederland 2 om kwart over acht. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl Dit is Radio 1.